Een sierplantenkwekerij in Noord-Brabant wordt ervan verdacht dat hij een illegaal gewasbeschermingsmiddel heeft gebruikt. Daardoor zouden veel bijen in de omgeving zijn doodgegaan. De voedsel- en warenautoriteit heeft het bedrijf doorzocht. Eind augustus meldde Imkers de bijensterfte. De NVWA ontdekte dat de bijen de stof fipronil bij zich drogen. En dezelfde stof is ook bij de sierplantenkweker gevonden. De autoriteit heeft niet bekendgemaakt in welke plaats de kwekerij is gevestigd. Op het station van Hoboken, vlak tegenover Manhattan, is een forense trein ontspoord. Eerder werden er drie doden gemeld, maar de gouverneur van New Jersey zegt dat er één dode is. Twee van de honderd gewonden zijn er erg slecht aan toe. De trein reed tijdens een drukke ochtendspits met hoge snelheid het station binnen en kwam tot stilstand in de wachtruimte. Zeker één treinstel werd gelanceerd en kwam tussen de wachtende menigte terecht. Nederlandse militairen hebben tussen 1945 en 1950 in Indonesië structureel en op grote schaal extreem geweld gebruikt. En de legerleiding en de regering in Den Haag wisten daarvan. Dat schrijft historicus Remy Limpach na een jarenlang onderzoek in het boek De Brandende Kampongs van generaal Spoor. Volgens hem zijn er duizenden gevallen van structurele oorlogsmisdaden. Door de regen was het een erg drukke avondspits met veel files. Rond 5 uur vanmiddag stond er in totaal zo'n 500 kilometer file op de wegen. Vooral rond Utrecht, Amsterdam en Rotterdam was het erg druk. Na 6 uur namen de files snel in lengte af. En dan het weer. Vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog. Het blijft wel bewolkt. Vannacht een graad of 14. Morgen bewolking, een enkele bui, ook af en toe zon. Het wordt een graad of 17. En in het weekend wisselvallig weer. Dit was het NOS Show.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 Here are the lone En zo uh, beginnen we dus met uh, weer een nieuwe aflevering van Opteur uh, in de uh, Welkom. Uh, natuurlijk uh, dank weer aan Thomas de Jong met uh, Jong CFM antwoord. Zes minuten over acht. En we hebben natuurlijk uh, een aantal uh, dingen vandaag die zeker eventjes uh, de boel moeten passeren. Want uh, er zijn uh, groepen die hebben nieuw materiaal uitgebracht... Uh, bijvoorbeeld Dandelion, want morgen is het zover Daarom uh, begonnen we ook met The Year of 51 Dat was al enigszins uh, bekend Dus, uh, dus uh, dat, dat, is, dat is niet spannend, want die CD hadden dat uh, nummer al uitgebracht Maar uh, vanavond gaan we nog een aantal uh, nummers uh, laten horen Twee stuks van uh, het album Everest Ik heb hem uh, van de week uh, vers binnengekregen Ik geloof uh, dat dat uh, woensdag is uh, geweest altijd leuk, als je dan op een gegeven moment... dinsdag zelfs... Uh, dat, uh, dat ik die uh, album heb gekregen. Dus ja, dan wordt er natuurlijk ook wel even... de nodige voorpret uh, gemaakt. Vanavond dus uh, twee tracks. En dat allemaal omdat er morgen... een presentatie is van uh, de Volendamse band. In Noord, In de Tolhuistuin. Zo heet dat. En daar zullen ze dus dat album... Uh, Everest laten horen. Uh, aan het uh, publiek. Maar vanavond hebben wij dus uh, zowaar nog wat, uh, wat dingetjes die we kunnen draaien. Ja, uh, voor de mensen die er naartoe gaan uh, is het altijd heel erg leuk om uh, dat uh, te doen. Uh, nou stuiten ik ook nog op iets anders. De vader van, uh, van Paul Bond en eveneens ook Frank Bond van Alaska, die, uh, daar gaat het ook om. Die had iets op zijn, uh, op zijn profiel, daar had, ik, uh, daar had ik nog nooit bij, uh, bij nagedacht. Maar wat blijkt nou? Vorig jaar heeft Alaska namelijk een optreden gedaan in Paradiso. En daar hebben ze een nummer gecoverd van de Cats. Dat nummer dat gaan we vanavond ook laten horen. Dus dat, dat sowieso. Maar er is natuurlijk nog veel meer. Zoals bijvoorbeeld Me and Marie van Rivers. Nieuw hoor je nu.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 Nou, dat was hem dus. Inderdaad, de cats, de originele uitvoering. Want uh, zodra, zodra, ja, in het volgende uur gaan we dus de cover draaien. Want die is van Alaska en uh, dat uh, is echt grandioos gedaan, moet ik erbij zeggen. En bovendien, uh, als je meer van dit uh, werk hoort, uh, van, uh, of wil horen, dan moet je dus uh, gewoon op donderdagmiddag uh, tussen. Ik dacht tussen twee en vier luisteren naar. Mensbox met Bart van der Meer. Want uh, die uh, doet dat uh, vrij regelmatig. Oud werk. Ik heb bij hem uh, heb ik de koffer geplaatst en hij vond het nog leuk ook. Dus, uh, en ik kan je al verklappen: het, de koffer. Dat doet behoorlijk veel recht aan het origineel. Maar je hoort toch wel ook wel heel duidelijk dat Alaska daar toch een behoorlijke vinger in heeft gehad. Tenminste dat het een nummer is die Alaska zich een klein beetje eigen heeft weten te maken. Nou, dat is in het kort het verhaal. Daarvoor hoorde je trouwens me en Marie. En nu ga ik iets spannends doen. Want ja, ik dacht dat ik de MP3's had, had klaarstaan. Maar dat blijkt dus een, een kleine misrekening. Dus gaan we kijken of ik hem gewoon via de Windows Media Player kan afdraaien. Want vorige week heeft uh, zij haar EP gepresenteerd in het Halen. Het is over Lisa en de Lumberjacks en Like a Lady is de openingstrek van deze EP. Dus uh, Got To Go van uh, de mannen van Graveltown. Die al uh, dat nummer later eigenlijk van de hand hebben gedaan aan Brechtje Sander Lacour. Dat uh, maakt het dan toch wel weer interessant. Uh, bovendien uh, vond Michel hebben, ja ik leek wel een beetje een oude bout uh, op, uh, op dat nummer. Dus uh, we gingen ons even afvragen van zou een vrouw dat dan niet beter kunnen? Nou, we we dat dan toch over hebben... zullen we hem dan, dan ook maar even bijpakken... dat uh, nummer van uh, Brechtje uh, zoals die klinkt... op het uh, album uh, The Keeper of the Changing Winds. Want ik had eigenlijk uh, iets anders uh, van uh, Brechtje Sanderlecourt uh, klaarstaan. Uh, haar laatste single. Maar dat gaan we dus eventjes uh, anders oplossen. Want dan hoor je ook heel duidelijk weer de verschillen... tussen het uh, origineel, wat je net hebt uh, kunnen horen... En uh, het nummer wat uh, wat Brechtje heeft uh, gemaakt. Nou, dat uh, gaan we zo uh, laten horen. Maar eerst gaan wij uh, wat anders doen. Stevige uh, muziek, want ze hebben een aantal weken geleden zijn ze hier geweest om uh, de EP uh, min of meer te promoten. En dit nummer is, denk ik, de meest ja, indrukwekkende eigenlijk. En dat heeft ook uh, met het uh, verhaal wat. Uh, wat Um, Mariska Lee Aling probeert te vertellen in dit nummer. Hide and seek. Ga je horen van Peace and the Nile? ...dat waren ze, de heren van Do I Know You... Uh, ...bent, hoe kan het ook anders, komt uit Rotterdam... Uh, ...maar het is natuurlijk wel even leuk om uh, daar het een en ander over te vertellen... ...want ik heb ook uh, deels de pet uh, van de pop-unie uh, nog wel eens op... ...en ik mocht uh, deze week uh, een recensie schrijven van een EP... ...die al heel lang al uit is dit jaar, want dat uh, gebeurde in maart uh, van dit jaar... ...maar goed, uh, beter laat dan helemaal nooit, zeg ik dan altijd... En daar zijn ze bij de pop -Unie dan ook wel heel erg blij mee. En de plaatrecensie eh, had al eerder... Ze had al eerder een plaatrecensie... maar dan van drie voor twaalf uit Rotterdam. En dat is nou ook eh, toch eh, behoorlijk leuk om, om schreven. Eh, het is eh, zoals ze dan al eigenlijk min of meer eh, bij zich... in deze wereld vol celebrities die elkaar de kont kussen... in alweer een volgende moddervette productie. Zijn er ook nog bands die gewoon muziek maken... met een drumstel, een basgitaar... En lead en rhythmgitaren. Ja, en natuurlijk met een zanger die echt durft te zingen. Nou, dat uh, laatste, dat blijkt dan wel. Ook zeker met dit nummer. En dat nummer dat kwam uh, behoorlijk binnen uh, bij mij. Dit uh, nummer wat je net hebt uh, kunnen horen. In my little world. Het uh, heeft ook wel een beetje betrekking op uh, mijn persoonlijke situatie. Dat de wereld uh, sinds 2012 een klein beetje kleiner is uh, geworden voor deze jongen. Dus wat dat er gaat uh, komt uh, dat nummer dan ook op? Uh, Gelegen. Daarvoor hoorde je Ties en de Naal, and Seek. Dat uh, heeft uh, te maken met een uh, persoonlijke situatie weer van uh, Mariska Lee-Aling van Veen, zoals zij voluit heet. Uh, wat dat is, dan zou ik maar nog eens een keer goed uh, luisteren naar de tekst. Want dan word je daar ook uh, behoorlijk door uitgedaagd. Uh, dan toegekomen aan weer een band die uh, met nieuw materiaal is gekomen. Uh, deels uh, komen ze uit Engeland en deels uh, opereert de band uit Groningen. Want uh, vanuit Groningen, het is dus een Nederlands-Engelse uh, club. En uh, we hebben alles uh, wat uh, vaker wat van, uh, van hun uh, gedraaid. Uh, de groep heet Kin, maar dat uh, zal uh, de meeste mensen geen... Uh, geen verrassing meer zijn. Passing Car bijvoorbeeld hebben we vaker gedraaid. Maar ze hebben dus voor de komende maand hebben ze weer een nieuw materiaal uitgebracht. Een EP. Dump Shock Cinematic. En het is weer eigenlijk ouderwets kin. Zoals we dat, uh, dat horen. Maar misschien zijn er net even wat verrassende elementen toegevoegd. Nou, afijn, luister zelf maar. Dit is de derde track van dat, dat, uh, deze EP. Het heet Tussen haakjes Emperor. Was dus. Deze uh, van de uh, Tiger Pilots. Ik, uh, ik, ik had net van Thomas uh, gehoord. Uh, hij uh, kapte hem af. Ja, allicht. Er moet uh, nog ergens, ergens boven op een rood knopje. Moet je een, uh, een R-signaal horen. En dan hoorde ik mezelf luid en duidelijk. Dus uh, dat, was, uh, uh, dat waren de Tiger Pilots. Home hoorde je. Daarvoor hoorde je uh, weer iets uh, nieuws van uh, de groep Kin. Die deels huishoudt in Groningen en deels huishoudt ook in uh, Engeland. Dan Chuck Cinematic, heet dat, dat, uh, dat heet de EP. Die eigenlijk officieel uh, min of meer staat uh, gepland in oktober. Maar ze hebben we hem al heel snel op bandcamp gezet. Nou, daar was uh, Japie Koper dan ook uh, als de kippen bij om hem er even daar vandaan uh, te plukken. Sad, tussen haakjes is dat uh, woord. En dan Emperor, hoor je. Het is weer typisch kin zoals we dat uh, eigenlijk uh, van zijn gewend zijn. En bovendien vind ik eerlijk gezegd, maar ik denk dat er uh, ook nog een andere programmamaker hier uh, van Alternative FM daar volmondig mee eens is. Het wordt tijd dat die gasten gewoon een muziekminuut krijgen bij De Wereld Draait Door. Maar daar ga ik niet over. Daar hebben ze een muziekredacteur voor. Ik zei net uh, trouwens over Gravel Town. Zij waren de uitvinders van got to go Cancion del Diablo, zoals die dan ook tussen haakjes wordt uh, genoemd. Maar, uh, ja, zei Michel Ebbe, ik, uh, ik heb er een beetje een, een, een, beetje een uh, rare, rauwe stem uh, daarvoor, voor dat nummer. En misschien is het wel handig als een dame dat uh, min of meer gaat uh, inzingen. Nou, dat uh, heeft uh, Brechier Sander Lacour gedaan bij de Keeper of the Changing Winds. Dat, uh, dat album is alweer dik twee, geloof zelfs al drie jaar uh, geleden uitgebracht. En dit is de versie zoals Brechier hem heeft uh, gemaakt. Maar hij uh, klinkt natuurlijk wel heel erg leuk hoor, je gezegd. Heel wonderschoon. De derde track van het album Everest. En You Fuck. Zo heet het, heet het de nummer. Tenminste, als ik het wel goed uitspreek. Maar dat zullen we wel 13 oktober van de, van de jongens horen. Als ze hier komen. Want dan komen ze langs bij Alternative FM. Om het een en ander te vertellen over Everest. Morgen wordt het album ten doop gehouden in Paradiso Noord. Je moet er wel even, als je met de trein hier vandaag gaat... Even het pontje over het eind nemen en dan, uh, dan sta je eigenlijk al bijna voor de deur. Want het is een Tolhuistuin, daar uh, speelt het zich af. En daar zullen de jongens ook hun optreden doen. Dus niet in het uh, ja, min of meer vertrouwde uh, Pius uh, in Volendam. Want uh, daar willen ze dat uh, nog ook wel eens doen. Maar dit keer heeft uh, de, ja, min of meer de boeker of de, de promotor anders beslist. Dus dat uh, wordt uh, daar gehouden. Nou ja, het maakt ook niet zoveel uit. Daarvoor hoorde je trouwens Brechtje Sonne Lacour met got to go Dat is dus haar versie. Die je dus terug kunt vinden op het album The Keeper of The Changing Winds. Dat is ook alweer een album wat een tijdje terug alweer is uitgebracht. Nou, dan hebben we er nog eentje weer te gaan. Rosa Sky met Hold Your Breath hoor je nu. Stond aan de ene kant niks dat hij al doorgestegen is in de Indochart. Op nummer 27 staat hij deze week. Hold Your Breath van Rosa Sky. Komt meer uh, leuke dingen eigenlijk uit uh, Zwolle. Want deze, dus, uh, deze band dus eigenlijk ook. Dit komt weer uit Utrecht. Draaien we ook al grijs. Maar hij blijft heel erg uh, leuk om naar te luisteren. Joe Marchus. Tot aan het nieuws van 9 uur met The Night.